ZFM Verkeersinformatie. Dit is Ervan de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting amsterdam bij Burgenveen, 4 kilometer langzaam rijden door bergingswerkzaamheden. Op de N201 uh, Uithoorn-Hilversum, 2 kilometer file bij de A2. Richting Uithoorn bij Vinkeveen, 2 kilometer file. In beide gevallen door een ongeluk, 5 uh, minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Rob uh, nog een beetje kleiner was, uh, Richard. Toen uh, was hij helemaal gek van uh, de muziek van Madonna. Was ook een beetje echt uh, mijn, uh, mijn jeugd. Hè. 1984, 85 en uh, 83. Dat is een beetje echt uit uh, mijn jeugd. En uh, ja, toen scoorde ze hits met uh, Dress You Up. En uh, andere nummers, waaronder uh, deze die we net draaiden. The Material Girl. Ook zo'n uh, gouden oude grote hit van Madonna. Het tweede uur alweer. Welkom en leuk dat je nog luistert. Wat gaan wij vanmiddag in het tweede uur doen, Richard? Ja, we gaan weer met de krocht bellen met Hans Simmers. Die gaat ons live verslaan van, van wat er allemaal gebeurt. Er is tussen twee en vijf in de krocht is er een, een, ja, een opening. Vanavond is de officiële opening. Vanmiddag is er muziek. En daar gaan we naar luisteren hoe dat, hoe dat allemaal gaat... En we hebben nog de evenementenagenda. En uh, we hebben nog een heus gedicht van Marco Temes. Ja, een uh, romantisch uh, gedicht. Want het is uh, Valentijn, hè, 14 februari. Dus het gedicht heet Minnares. Wow. Die hoor je straks uh, zo rond uh, kwart voor vier hier op de Zandvoortse Radio. Maar eerst gaan we naar uh, theater uh, De Krocht, geheel verbouwd... en eindelijk uh, de officiële opening. En dat uh, wordt uh, daar uh, gevierd. Hal Simmers is voor ons aanwezig... en vertelt alles wat daar uh, op dit moment gebeurt. Oh uh -huh. We draaien bijna helemaal deze geweldige single van Prince. En The Purple Rain, dat was een hele grote hit destijds voor Prince. We gaan weer naar Theater de Kroch vorige uur ook al met Ger Loogman. Maar we hebben daar nu staan voor ZFM Hans Simmers. Goedemiddag Hans. Ja, ik ben er. Goedemiddag. Hey, goedemiddag, leuk dat we even kunnen spreken hier op de radio. En uh, jij bent zelf van een koor en je bent uh, vanmiddag uh, daar actief uh, bij de opening van uh, Theater De Krocht. Maar uh, ja, jullie, je doet het natuurlijk niet alleen, hè? het is een koor. En uh, volgens mij heb je ook uh, Anouska bij je staan van het uh, koor. Kan je wat uh, aan uh, Anouska vragen en wat uh, vertellen? Zij heet Minouska. Minouska. Minouska Zas, dat is uh, uh, de, dirigent van, uh, de beste dirigent van Zandvoort... Hm. We hebben bijna al voor alle koren hier in Zandvoort gestaan in de loop van de tijd. En vandaag had ze uh, uh, ons gemengd voor, uh, uh, voor te zitten. Dus uh, ging helemaal goed. Zeker. En uh, wat voor uh, nummers uh, doen jullie dan met het uh, koor? Wij hebben twee nummers gedaan vandaag. Dat was het, uh, het, uh, het Zandvoort Volklied. En Zandvoort, ik zal je wel bekennen, van G. van den Berg. Ah, oké. Okay. Echte uh, nummers uh, over uh, Zandvoort. Uh. Ja, zeker weten. Dat... Uh... Ja, dat past gewoon allemaal bij elkaar. Zeker in de sfeer die we hier hebben. Ja, nou je zit in een uh, gemengde koor. Uh, hoeveel uh, leden heeft het koor? Het uh, ons gemengde koor is Zangvoort en die hebben rond de 60 leden. Hmm. 60 leden, ja, het is best groot. Ja, zeker. Wij, wij zijn toen uh, gestopt met mannenkoor. Omdat we er uiteindelijk nog maar 28 over hadden. En toen uh, zijn er een aantal leden van MAI en van andere koren uit uh, Zangvoort bijgekomen. Dus uh, we hebben nu een, uh, ja, een heel leuk koor... met een hele leuke dirigent ook, Matthijs. En uh, ja, we zijn lekker bezig voor het koop Dus Minuska is niet uh, het vaste koor van uh, jou... zeg maar, van dat nee, koor wat nee. jij uh, zingt. Minuska die staat uh, voor ons uh, ondervolgdrezen... Uh, Shanty-koor, de Wapenzorg. Ah, oké. Okay. Ja. Hé, hey, en... Uh, wat vond jij nou uh, leuker? Of, of misschien moet ik vragen... mis je het mannenkoor nog een beetje? Nee hoor, ik vind een gemengd koor qua harmonie veel mooier dan uh, alleen een mannenkoor. Had ik ja. ook nog veel stemmen, maar ja, ik, ik hou uh, echt ook van, uh, van vrouwenstemmen. Dus uh, wat dat betreft uh, zit ik nu beter op de plek. Ja, je hebt meer mogelijkheden lijkt me, hè? als je ook vrouwen hebt. Uh, nou, als, als Bas niet. Je bent gewoon toch beperkt tot je eigen partij. Ja, gelukkig wel. Maar ik ga nu, uh, als, als, je, als je het goed vindt, Minouska nog even een paar leuke vragen Ja, zetten. doe maar. die uh, staat hier naast me. Uh, ja? Heeft ook het haar van Zandvoort? Waarschijnlijk ja. <tie> uh, ik, ik wilde jou vragen, dus, hoe uh, vond jij het vandaag om al die oude koorleden waar je ooit voor hebt gestaan ja. weer terug te zien? Zo uh, bij het, het gemengde koor wat we nu hadden. Nou, eigenlijk kun je het bestempelen als gewoon de Valentijnsreunie. Ik vond het heel fijn om de mensen terug te zien. En ook mensen die nieuw aangeschoven zijn bij de koren. En uh, we hebben twee keer gerepeteerd. En uh, als ze allemaal bij elkaar staan, dan weet je natuurlijk nooit precies... Wat je natuurlijk krijgt als score. En uiteindelijk zijn we dan het Valentijn-score gaan heten. En ja, de een is heel goed in zingen, en de ander die doet een beetje mee en die doet zijn best. Maar de een kan heel goed noten lezen, en de ander helemaal niet. Dus we moesten even met z'n allen op één spoor komen. En met twee repetities hebben we een heel mooi resultaat weten neer te zetten. Dankjewel, manos. Oh. Heb jij ook nog vragen, van: uh, nou, uh, nou, we hebben wel weer genoeg gehoord. Ik, nee, nog niet hoor. Ik heb wel een vraag. Want het is een gelegenheidskoor. En uh, ik begrijp dus dat jij in het Zandvoorts uh, gemeenkoor uh, zit. Maar waar, waar, waar komen al die zangers vandaan uit dit koor? Nou, je hebt de biedspoppers die hebben meegedaan. Oh, ja. En de Wabenzangers en het gemeenkoor. En volgens mij ook een paar van het vrouwenkoor. Dus als je dan in een koor zit... ...en je hebt zin om extra een keer te komen zingen, vooral bij deze eenmalige heropening natuurlijk... ...dan mocht je gewoon aanmelden en dan mocht je bij ons aanwezig zijn. En uh, ik heb ook uh, gezegd, vandaag zijn wij natuurlijk het Valentijnskoor... ...en uh, wij zijn degene die de heropening van ons theater in Zandvoort hebben mogen inzingen, inluiden. Ja. Dat vinden wij uh, heel bijzonder. Ja, leuk joh. En, en ik hoorde ook van, uh, van Gernet dat daar ook koren uh, het domicilie hebben gekozen in, uh, in de krocht. Oftewel dat ze daar gaan oefenen. Wat weet jij daarvan? Uh, de koren zijn wel aan het oefenen geloof ik. Ja, ik heb begrepen ja. dat buitvopsingers, die zitten al op de donderdagavond hier in, uh, in de krocht. En ik heb bij ons in ons blad van Zangvoort, gemeentekoor, gelezen dat wij ook gaan verhuizen naar de krocht met oefenen. Oké. Okay. Dat zal waarschijnlijk wel op dinsdagavond worden. Dus dat zijn gewoon vastavonden. Dus de vrouwenkoor uh, ja, weet ik niet. En uh, de agatacor zal wel in de kerk blijven zitten. Dus de beachpopzingers gaan van vrijdagavond naar donderdagavond, begrijp ik. Ja, die zijn uh, inderdaad uh, naar de donderdagavond gegaan. Want die zaten altijd in het jeugdhuis, maar... Nou ja, ze zullen daar wel een voordeel vinden in de, in de krocht. Het ja, is er... dat, dat, dat weet ik zelf niet. Uh, ik, heb al, uh, ik was afgelopen zaterdag hier ook met uh, Roeftops. Ik weet niet of je daar ja, iets van was ik er ook is. Bij. Daar uh, zat uh, de dirigent van uh, de beachpop-zingers uh, uh, achter de toets. En die zong gezellig mee. Dat was uh, echt helemaal geweldig. Ja, ja we hebben volgende week in de uitzending hebben we Arno uh, Westerburger in onze uitzending. En dan gaan we even wat uitgebreider over Roeftop uh, en de beachpop uh, vertellen. Ja. ja, wij gaan ook wat met de seniorenvereniging, wat uh, hebben we al vijf dagen geclaimd voor dit jaar. En uh, wellicht dat we die, die, die, die roeptops ook bij ons uh, weer uit gaan nodigen. Ja, goed idee. En, en uh, jij zit ook in de seniorenvereniging? Ja, uh, Minus is uh, daar uh, de jongste voorzitter van. Mm -hmm. En ik ben uh, sinds uh, vorig jaar uh, de secretaris. En uh, kun je heel kort vertellen? Het gaat eigenlijk over de opening van de krocht. Maar kun je heel kort vertellen wat uh, de seniorenvereniging doet? Oeh, heb je een half uurtje? Nee. <laughs> nee, ja, nee. nee, ja, de seniorenvereniging organiseert ontzettend veel dingen. We hebben ook een eigen website waar je uh, zaken op kunt bekijken. We hebben sowieso een paar bingo's per jaar. Uh, de algemene ledenvergadering, die doen we ook in de krocht. Uh, twee, of twee feestmiddagen. Zij over het algemeen middagen uh, dat wij doen. Zij zou voor uh, de oudjes dat ze. Uh, Rond half vijf keer met de Belbus terug naar huis kunnen. Maar we hebben klaverjassen, uh, RumiCup, uh, voersnel. Fietsen, wandelen? Wandelen, fietsen, uh, reizen. We gaan ook op reis. <laughs> Dagtochten Dag hebben we, inderdaad. Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk voor, voor ieder wat wil. Uh, ja. We hebben 700 leden in totaal. Zo. Oh. Uh, ja, best een flink uh, aantal. Daar zijn er overigens waar. 250 actief, hè, met de diverse mm -hmm. dingen. Andere mensen die krijgen gewoon... 10 keer per jaar onze deelsbrief... en dat vinden ze voldoende. Ja, nou, ja. Hans, nou vertelde Richard uh, net aan me... dat hij 10 jaar ouder is dan dat ik uh, ben, uh, zeg maar. Dus uh, hij zou naar de oudere, uh, bij de oudere vereniging uh, kunnen komen... bij jullie, of niet? Ja, vanaf, vanaf 45, 50... Oh, dan kan je ook mee, Rob. Dan ben je welkom. Oh, is... Oké, okay, ja, daar kan ik ook mee. Onze voorzitter is pas 53, dus. En hoe kunnen mensen zich aanmelden als ze zeggen van, nou, dat lijkt me ontzettend leuk? We hebben een website, daar kunnen ze naartoe. Dat is gewoon www. Centrumvereniging En daar kunnen ze aanmeldingsformulier downloaden. En ze kunnen ook altijd we, we, we zien zoveel mensen in de omgeving. Hè. Zij in de cafe, het zij in de café, het zij in. Oh, we gaan ook nog regelmatig uit eten, trouwens. Hmm. Oh, dat is niet vervelend. Dus, uh, we zitten volgende week weer bij Phoenixenia. Ah, oké, okay, leuk. Dus, uh, ja, dat, ja dat, uh, daar, dat is ook altijd uitverkocht. En uh, ja, dat is met de, met de reizen eigenlijk ook. Uh, we hebben ook meerdaagse reizen: één in het voorjaar, één in het najaar. En voor de rest, uh, dag toch uh, ook een keer of vijf per jaar. Dus uh, Leuk joh. Voor, voor elk wat wil's. Hé, hey, nog even terug naar de krocht. Wat, wat, wat gaan we nou nog verwachten vanaf half vier tot vijf? Nou, we hebben nu uh, in, de, uh, in, de, in de kleine ruimte hebben we uh, leden van wat is het? Van de school. De yes. New, Wave. New Wave. New Wave. Die zitten met een man of vier uh, in, de, in, de, in de in de kleine ruimte te muziceren. En op het podium hebben we nu Anita Damen met uh, Kleintjes, uh, de dansschool zeg maar, die geeft ja. daar een workshop. Ja. En dan komt de, de DJ Lady Mix uh, vanmiddag ook nog. Oké, okay, ja. en dat is ook uh, voor, uh, voor de jeugd een beetje, hè? geloof ik, DJ Lady Mix? Ja, ach, ik vond als 73 jaar vorige week de Tops ook geweldig, met de jeugd van Wille ja, dat is ook zo. Ja, de Beatles. Dat, uh... ja, maar ja, dat ja, is ja, ook een beetje uit die leeftijd. Morgen, ja, hè? Dat de Beatles toen ook zo'n beetje begonnen. Morgen zit ik hier bij, uh, met de Jess. Die is weer terug vanuit Nieuw-Unicum. Ja, daar gaan we het straks uh, nog wel even over hebben. Want die zijn weer terug uh, naar uh, de kroch. Dat is zo uh, mooi. Ja. Ik, ik heb Hans, uh, de organisator van uh, Jess, heb ik wel eens in rondlopen. Ik kan even kijken of ik hem eventueel in de volgende uitzending... Uh... Ook hier buiten. Dat oh, is het wel leuk, ja. ja Hans uh, Rijmers, bedoel je? Ja. ja, ja, ja kan niet ja. even aan, uh, aangeven wat er morgen te is, inderdaad? Leuk. Oké. Okay. Hey, zullen we het er even bij laten? Dan uh, bellen we straks weer uh, terug. Ja, of, uh, of ja. jij belt ons even als je, als je in de gelegenheid bent om met uh, Hans uh, verder uh, te praten? Dat ik jou even bel. Ja, dat je gewoon even naar de studio uh, belt. Oké, okay, dat kan ik doen. Dus het nummer waar we je net mee gebeld hebben. Dus. Ja, dat snap ik. Oké. Okay. Dankjewel, okay. Has. En uh, ja, tot uh, de volgende. Wil uh, ja. je Menoos elkaar bedanken? Ja, uh, Minoes, bedankt. Heel graag gedaan. Oké. Okay. Veel <laughs> uh, ja. ja. plezier daar. Ja, we hebben het over Valentijnsdag. Hè? Want dat is het, 14 februari. Dus uh, ja, de bloemen die vlogen over de toonbank uh, bij uh, allerlei uh, bloemenzaken... En zelfs ook bij de supermarkt. Overal kon je bloemen kopen en uh, ook genieten van uh, Love Me For A Reason van Poison. De plaat van de Swingouts is er. Eveneens weer zo'n lekkere gouden ouwe. En uh, de breakout, het is half vier. Dat betekent dat we even middag gaan doen. Maar eerst uh, nog even heel kort. Uh, vlak voor uh, deze uitzending normaal gesproken... ben ik al heel, heel vroeg uh, in de uitzending om het uh, voor te bereiden. Zo dus Rond uh, half één ben ik hier uh, dan uh, aanwezig. Maar van, uh, vanmiddag was ik wat later, want ik had een klus. Ik werd uh, opgeroepen omdat een slot... Het, uh, richting het balkon van een woning het uh, niet meer deed... Nou, denk ik, ik neem gewoon uh, WD-40 mee en uh, we gaan kijken wat we op kunnen lossen. En waar uh, Rempel de deur ging open. Mooi hè? Dus uh, ik was even robsloten maken. <laughs> en heb je daar WD-40 voor gebruikt? Voor robsloten maken? <laughs> ja, nee, die heb ik ook gebruikt. Ja, ja is een bekend uh, middeltje natuurlijk. En het uh, werkt uh, vrijwel altijd. Ja, dus, maar ja, ja, ik zeg, ik ben geen robslotenmaker, hoor. Dat laten we... <laughs> Aan de echte Rob over. Die Want, uh, kunnen verlengen. die mensen je nog bellen, Rob, als ze een uh, dichte deur <laughs> hebben? Ergens? Ja, de eerlijke slotenmaker bedoel je dan. <laughs> ja, we gaan het hebben over de evenementen. Ja, we gaan uh, beginnen met een winter track walk over het circuit van Zandvoort. Uh, het circuit nodigt de bewoners van Zandvoort morgen uit voor een wandeling over het circuit. Trek je wandelschoenen aan en beleef het iconische rondje van 4,3 kilometer op een manier die maar weinig mensen meemaken. Dichter bij het asfalt kom je niet. Tijdens deze gezellige winterwandeling is er volop sfeer op het circuit. Race Café Mickey's is geopend net als de Sim Race Center Race Square... waar je gebruik kunt maken van een speciale kennismakingsaanbieding. In het nieuwe deel van het pitgebouw vind je bovendien een pop-up café voor een hapje en een drankje. Extra genieten? Kies dan voor Mickey's Stempelkaart voor 17,50 en proef vier heerlijke items terwijl je over het circuit wandelt. Nou is het mij niet helemaal helder of je dat dan elke keer tijdens de wandeling kan ophalen... of dat je dat van tevoren bij je moet steken, maar nou, dat uh, zal zichzelf goed uh, wijzen, denk ik. Nou Kom samen met je kinderen, kleinkinderen, familie, buren of vrienden... en maak er een bijzondere winterdag van. Het terrein van het circuit is geopend van 11 uur tot uh, 4 uur... En de toegang is gratis. Maar je moet wel even aanmelden bij circuitzandvoort.nl slash wintertrackwalk. Dus wintertrackwalk en track is dan met T-R-A-C-K. Ja. Dus Gewoon even naar de website van het uh, Sikwi. En dan, uh, nou, dan kom je er vanzelf uh, terecht. Ik denk dat het een uh, meeneembox uh, is die ze dan uh, voor deze gelegenheid hebben. Zou kunnen. Zou kunnen. Dat ook heel leuk lijkt als je dan na elke kilometer een uh, leuk steentje vindt uh, waar je wat uh, wijn of... Ja, uh, yeah, ik denk dat dat... <lacht> uh, nee, het is echt uh, van de mickeys en dan neem je je eigen boxen ah, mee. Ja, uh, ja, ja, dus ik ja. ben je wel benieuwd wat erin zit. Eigenlijk, ja. ja. Nou ja, lekker morgen dus uh, gratis een uh, rondje circuit. Niet met auto, maar lopend. Ja. Nou, dan hebben we nog de lichtkunstshow. In het thema Zandvoort 200, jaar badplaats. En dat is dagelijks tot 1 maart 2026. Dus dan hebben jullie nog twee weken ongeveer de tijd. Uh, dat is op het Raadhuisplein. Er is een lichtprojectie te zien. Die de ontwikkeling van Zandvoort van Vissersdorp tot badplaats verbeeldt. Aan de hand van historische mijlpalen laat de projectie zien hoe het dorp zich door de jaren heen heeft veranderd. De Lichtshow is speciaal ontwikkeld voor het jubileumjaar... en is een vast onderdeel van de openbare ruimte toegankelijk voor alle leeftijden. Nou, het is dus, uh, de locatie is Raadhuisplein, dus het wordt ook geprojecteerd op het, uh, op het raadhuis. Het is uh, dagelijks te zien tot 1 maart, dus uh, heb, je, heb je het nog niet gezien, uh, kom er naartoe... Het is elke avond van half acht tot half negen. En dan is er viermaal een show van zes minuten. En uh, nou, uiteraard is de toegang gratis. Zeker weten. Nou, dat is voor uh, Zandvoort 200 jaar badplaats. En dat wordt uh, dit jaar gevierd uh, hier in Zandvoort. Dankjewel weer even voor uh, de evenementen. de komende dagen genoeg te doen. Morgen dus uh, lekker uh, op de winter walk op het uh, circuit... Uh, een uh, rondje circuit van uh, ruim uh, vier kilometer, dus uh, trek uh, die wandelschoenen maar aan. Where it began I can't begin to knowin But then I know it's growing strong Wasn't the spring And spring became the summer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 Ik blij dat uh, deze Bruno Mars weer helemaal terug is uh, in de, de hitraders met uh, zijn nieuwe single I Just uh, Might. Zo dadelijk uh, horen wij het uh, mooie gedicht wat uh, Marco Thomas vanmorgen voordraagt bij uh, Goedemorgen Zandvoorts. Het gedicht heet uh, Minares. Maar eerst gaan we nog even één plaatje voor je draaien. Dan Marco... De single van King and Love and Pride. We draaien we even lekker vanaf zo'n schijpje, een CD. Het is wat anders dan de MP3 waar we het normaal gesproken vanaf draaien. Vanmiddag hebben we aandacht voor, uiteraard aandacht voor de opening van Theater de Krocht. Hier in Zandvoort. En we hebben daar ter plekke Hans en Hans op dit moment. Hans, Hans 1, goedemiddag nogmaals. Dag gedaan. Nee, ik ben Rob. Maar maakt niet uit. Oh, je weet je. Nou ja, jullie stemmen eigenlijk ik niet uit elkaar, hoor. Spijt. Oh, nou, dat, nee, die lijken niet echt op elkaar. Maar dat, dat maakt niet uit. Hans, ja, jij hebt een andere Hans bij, hè? Want uh, we hadden het net al over uh, Hans Rijmers. Ja, dat klopt. Ja, ik ben hier. Goedemiddag. Goedemiddag, Hans. Goedemiddag. Hé, hey, Hans, jij, gaat, uh, jij bent toch altijd de woeste... Uh, ja, hoe zeg je dat... Uh, de, de, de, de, degene die uh, dat jazz hier in Zandvoort uh, nog steeds organiseert. Ik vind het uh, ja. echt knap. Want hoe, hoe lang doe je dat al uh, Hans? Oh, wij, wij doen dit uh, in totaal nu is dit het 23ste seizoen. En dat doe jij ook 23 jaar? Nee, ik ben hier uh, een jaar of 18 uh, bij betrokken. Ja, ja dat is uh, zolang ik jou ken ben al met het jazz uh, bezig. Ja, zeker. Ja. Uh, we gaan morgen naar een concert uh, in de Kocht. Uh, de eerste ja. keer voor jullie, hè? Ja, zeker. Ja. Kun je er iets over vertellen? Wat er uh, gaat komen en wat mensen kunnen verwachten? En, uh, oh, wacht even. Ik, hoor, ik begreep net dat de kaart al uitverkocht waren. Klopt dat? Ja, die zijn al, die zijn al vier weken uitverkocht. Oh, dus. dat ja. is voor mensen die nog willen komen wel jammer. Maar even goed, uh, ja. toch wel leuk om even te horen wat er komt morgen. Ja, wat ze gaan missen, zeg maar. Ja, ja, ja, ja, ja. wat gaan ze missen. Nou, wat gaan missen. Wat ze gaan missen, dat is de, de introductie van de nieuwe vleugel die we geschonken hebben gekregen. Oh, uh, en die wordt gespeeld door uh, Dada Moroni en dat is een uh, fantastisch Italiaanse uh, jazzpianist en die heeft uh, in totaal uh, vijf optredens uh, in Nederland en daar is dit er uh, één van, ik denk dat dit na de een na laatste is en we gaan morgen tegelijkertijd een uh, live cd-opname uh, maken, want dan hebben we toch een blijvende herinnering aan, die, aan de nieuwe vleugel die we hebben gekregen. En, en uh, nieuwe vleugel krijgen, uh, betekent ja. dat dan dat die vleugel in de krocht blijft staan? Ja. ja. En, en wie heeft die vleugel dan precies gekregen? Oftewel, wie is er nu eigenaar van? De Stichting Deus is antwoord. Oh, dus jullie zijn. Uh, en stel ja. nou dat uh, de, de beats een uitvoering willen geven. Mogen ze dan ook op die vleugel spelen? Ja, dat mag. Oké. Mits ze daar als ze uh, netjes huisvader en, en uh, huismoeder uh, mee omgaan? Ja. En daar staat een vleugel van een kleine uh, 30.000 euro. Wow! Daar moeten ze even voorzichtig mee omgaan. Ja. Zeker. Hans, en uh, van wie hebben jullie die mooie schenking uh, gekregen? Die hebben wij gekregen van een uh, trouwe bezoeker van uh, Jason Zandvoort. Die ook op zondagmorgen jazzprogramma's uh, presenteert, Jaap van Kotter. En die heeft uh, uh, heel veel werk gedaan voor een uh, stichting uh, in Den Haag. En die, uh, die uh, uh, beheert legaten. Ja. En hij is als dank voor bewezen diensten mocht hij een bedrag uitgeven aan een ambiculturele stichting, en dat zijn wij, en uh, om daar uh, uh, uh, ja, als, als cadeau. En, en hij, heeft, uh, hij vond dat de stichting SS Antwoord een uh, goede, goede partij is om daar uh, een cadeautje aan te geven. Ja, en, en wij zijn het helemaal heeft... met hem eens hoor. Dus, en wij uh... hebben dat uiteraard niet bestreden. Hmm. Ja, ja, nou mooi dat uh, jullie uh, die uh, vleugel gekregen hebben. En terecht, uh, want uh, ja, jullie doen al al die jaren mooi uh, werk. En uh, ja, de mensen die uh, trouwens meer willen weten over Jesse uh, in de Krocht... Jullie hebben ook, uh, of, of Jesse in Zandvoort en nu ook weer in de Krocht. Uh, ja. uh, jullie hebben ook een uh, mooie website waar gewoon het hele ja. programma ja. op staat, hè? Ja, ja dat, is, uh, dat is het beste wat ik kan zeggen. Kijk even op uh, www.jessersandvoort.nl, daar staat alles op. Uh, uh, en alle informatie over de concerten, wat er komt, wat er, wat er geweest is. Kortom, uh, daar is alles te vinden. Ja, en je bent vandaag uh, bij de opening uh, van het Theater De Krocht, vanmiddag nee, al. Ja, wat, uh, wat uh, ben je daar ook in een, uh, in een bepaalde rol of ben je gewoon als uh, nee, bezoeker daar? Nee hoor. nee hoor, ik ben hier als uh, enthousiaste bierdrinker. Ah, oké. Okay. Even lekker uh, mee, uh, het ja, feest uh, meevieren, zeg maar. Ja hoor. ja hoor, en we gaan er vanavond nog even naartoe wanneer die officieel wordt geopend. Dus, uh, nee hoor, maar ik, ik ben ook nog voorzitter van de stichting uh, uh, New Wave, dus de muziekschool. En de muziekschool die levert hier ook een, uh, een bijdrage aan de, aan de opening. Oké, okay, ja, nou, je hebt het heel druk, uh, Hans, als ik uh, ja, dat ik allemaal heb, zo hoor. Ja, ik zet af en toe de ene pet of de andere pet op, maar dan houdt ons van de straat, erop. Uh, ja, zeker weten. En uh, ja, ook geregeld uh, bij ons op de radio natuurlijk, Hans, dus... Uh, ja. Ja, doe je ook wel eens mee met het jazzprogramma op zondagmorgen? Ik, ik zit in de PBO-raad PBO van, uh, van ZFM. Ja? Dus dat, dus dat, dat heb ik in het verleden wel gedaan, maar dat mag ik niet meer. Oh, dat mag niet meer? Nee, op het moment dat je in de PBO zit, mag je geen programma's meer presenteren. Nou, dat, dat is wel jammer. Ja, fijn dat je in de PBO zit, want uh, jullie doen ook heel goed werk. En nou, goed in de gaten of wij alles, uh, alles goed doen, zeg maar, als uh, publieke lokale omroep. Ja ja, uh, ja Daar moeten we het nog even goed uh, over hebben. Hè? Jaz nou, jazeker. Hoe vind je dat wij het uh, doen uh, vanmiddag? Uh, even een uh, rapportcijfertje, Hans. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, dat uh, gaat helemaal goed komen. oké okay. ja, okay. nou, ik, ik, ik wens je heel veel plezier en uh, morgen ja. uh, weer het uh, eerste optreden in uh, de Krochten. Ja. Nou, al die tijd jullie weer eens bij een nieuw Unicum gezeten. Zeker. Hoe, ja, hoe, nee, wat dat was, was ook een hele ervaring natuurlijk. Ja, wij waren ontzettend blij dat we die anderhalf jaar in Nieuw Unicum terecht konden. Uh, uh, met open armen daar ontvangen uh, en echt een warm bad. En, ja, anders, hadden we geen, anders hadden we concerten niet kunnen doen. Dus ja, dit was echt uh, fantastisch. Fantastisch gegeten daar en uh, echt uh, heel erg goed. Ja. En ook uh, de mogelijkheid natuurlijk voor uh, de bewoners om, uh, van Nieuw om ook, op een eenvoudige ja, manier van de ja, jazz te genieten. Ja. Ja, zeker. Nou, misschien gaan we tussendoor nog wel een concertje daar doen. Uh, uh, dat zouden ze ook wel erg leuk vinden, hoor. Omdat uh, gewoon uh, even tussendoor uh, daar iets uh, leuks voor ze doen. Ja. Hé, hey, Hans, wat is het uh, hoogtepunt uh, dit jaar uh, qua jazzconcert... als je er eentje mocht aanbevelen? Nou, dat is eigenlijk morgen. die is uitverkocht. Ja, maar die is uitverkocht. Ja. Ja, een, nou, een, een, een andere? nou in, ja, in maart hebben we een uh, concert met... Uh, uh, uh, Michael Varenkoop. En dat is uh, uh, uh, tribute uh, Louis Armstrong. Hmm. Maar ja, daar, uh, daar zijn ook nog maar een paar kaarten voor. Die is ook bijna uitverkocht. Nou, maar dat is goed om te weten voor de liefhebber. Ja, zeker. zeker, zeker, zeker. He, Heeft die man ook zo'n uh, zware stem? Heeft die man ook zo'n zware Louis Armstrong stem? Nee, maar Michael die is eerder geweest in de kroeg. En die hij staat, ja, die kan dat ongelooflijk goed. Ja, dat, als je ogen dicht doet, is het net alsof Louis Armstrong hoort. Dus hij, hij lijkt qua stem ook heel erg op Louis Armstrong. Enorm. Oké, okay, ja. leuk. Ja, klopt, klopt. klopt. Ja, ja. Nou joh, we ja, we snel naar de website en dan ja, kaarten snel bestellen. Kaart zeker, zeker, <hijks> zeker, zeker. Gaan we doen. Hey, nou, ontzettend bedankt Hans. Uh, heel veel succes met, uh, met alles, met al je functies ja. en rollen. Kom, goed. En uh, dankjewel, dankjewel. ik uh, kom vanavond ook nog even, dus uh, tot vanavond. Oké, oh, ja, Oké, okay, is... okay. okay. okay. oh, oh. ik, uh, ik geef de telefoon weer terug aan de rechtmatige eigenaar. Ja, zeker weten, dankjewel. Okay. Ho hoi. Hoi, hoi. Ja, hoi. Zo, Hans. Hé, hey, Rob. Ja, hé, hey, ja. ja. Het was even leuk om uh, met de andere Hans uh, te spreken. En uh, ja, nog heel veel plezier daar. Ja, dit hele middag uh, en vanavond waarschijnlijk ook nog wel uh, bij uh, de krocht. Ik denk toch vanavond ook nog wel eventjes ben ja, ah, wel het leuk. Even. je Ah, leuk. Zullen we dan kwart voor vijf nog even bellen, Hans? Uh, doe maar. Wil je nog iemand anders uh, graag horen? B wie heb je in aanbieding? Ja, ja er, er lopen nog stad mensen rond. Ja. En, uh, dus, uh, weet je, we, uh, weet je wie, we, wie we wel kunnen vragen? Daar ben ik benieuwd naar. De organisator van deze dag dat is Sandra Lisseberg. Sandra Linsenburg. En, en die moet ook ergens uh, daar uh, aanwezig zijn. En die zit in de organisatie van deze dag. Ja, klopt. Zij is ook de spreekstalmeesteres. Ja, klopt. Uh, vandaag. Ja. Dus, uh, maar een part van vijf bel jij. Dan uh, zorg ik dat ik met Sandra hier nog even buiten ben. Nou, Helemaal. gaan we dat zo spreken. Dankjewel, Hans. Tot okay, zo. Do hoi, hoi. Doei. Hoi. En wat voor stem heeft Louis Armstrong uh, nou, zei je? <lacht> komt hij aan, hoor. <lacht> I see trees of green Red roses too I see them blue For me and you And I think to myself What a wonderful world I see skies of blue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 of people going by I see friends shaking hands Saying how do you do They're really saying I love you I hear babies cry I watch them grow They might like much more to myself, what a wonderful world, yes, I think to myself, what a wonderful Ja <laughs> Can't watch a